Kees Groot met het NOS-journaal. Vier jaar na de ondertekening kan het grote wereldwijde vrijhandelsverdrag eindelijk in werking treden. Tjaat, Jordanië, Oman en Rwanda hebben het geratificeerd. en daarmee is het door meer dan de vereiste 110 landen bekrachtigd. Door het verdrag moeten vooral de douaneprocedures versoepeld worden. Het vrijhandelsakkoord zou de wereldeconomie 1 biljoen dollar kunnen opleveren en 20 miljoen nieuwe banen. ABN AMRO stopt als financier van een bedrijf dat betrokken is bij de omstreden aanleg van een oliepijpleiding in de Amerikaanse staat North dakota De pijpleiding loopt door het gebied van de Sioux-Indianen, die zeggen dat er veel schade wordt aangericht. Na felle protesten zei ABN AMRO dat het financieren van de aanleg alleen door zou gaan als er een oplossing zou worden gevonden voor de bezwaren van de Indianen. Volgens een woordvoerder is gebleken dat daar geen sprake van is. Tien politieke jongerenorganisaties hebben een manifest ondertekend voor een duurzamer Nederland. Er staan vijf punten in die volgens de jongeren moeten worden opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Het manifest is een initiatief van oud-politicus en schrijver Jan Terlouw. Er staat in dat Nederland moet gaan behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Het principe de vervuiler betaalt moet uitgangspunt worden van het kabinetsbeleid. Ook willen de jongerenorganisaties dat voorkomen wordt dat multinationals belasting ontduiken. Budapest heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het organiseren van de Olympische Zomerspelen in 2024. Dat is niet onverwachts, want er waren in Hongarije veel protesten tegen de kandidatuur. Eerder vielen Boston, Toronto, Rome en Hamburg al af. Nu zijn alleen Los Angeles en Parijs nog in de race. In september maakt het IOC bekend welke stad de Spelen in 2024 gaat organiseren. Het weer, het is bewolkt en er valt regen. In de loop van de nacht neemt de wind toe en morgen stormt het langs de kust. Tot diep landinwaarts komen zware tot zeer zware windstoten voor. Vrijdag is het rustiger en minder zacht. Dit was het nos Journal. Zin in Zandvoort is Zin in Zierven. Ik weet niet of je zit te wachten...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 zijn vier hele kleine woordjes, en al maat je dat een beetje bang. heb je lief veertien bloemencorso's lang. Ik droog het tijdens ontzoenen, of als je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrije in de nacht.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 en al maakt hij dat een beetje van. Heb je lief? Het is heel mooi? Ja. Nou, heb ik iets klaarstaan? Nou, daar wil ik wel eventjes, uh, ja, daar wil ik toch wel eventjes uh, iets over zeggen. Er werd daarom gevraagd en uh, ik kon het niet vinden. En ik denk bij mezelf, ja, hoe haal ik dat nou in godsnaam? Ja, toch naar boven, zeg maar. En het was ook niet voor zomaar iemand. Het is, uh, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, ja, de moeder van, hè? De stoppen met roken, facebook Karen Lammertsen. En eh, nou, ik, ik wil voor jou toch wel een verschrikkelijk daverend applaus. Jij weet dat ik van je hou.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 Hey Nou ja, ik hoop dat ik in ieder geval de dag van Karen Lammerts uh, goed heb gemaakt. En zij is uh, de oprichter van de Stop met Roken Facebook pagina. Ik zou zeggen, wil je stoppen, sluit je daar eens even bij Jan. 3749 leden hebben we wel, jawel. wel. Ah, dan gaan we even, Ja, die, die Amsterdamse kunnen feesten hoor, die Brabanders kunnen het maar. Uh, haha! Zag ik je lopen en ik dacht ooh ooh. Ik was meteen ondersteboven en jij om de ooh oe, En we liepen samen verder en ik dacht ooh.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 Anybody Do Who say you Als er bij je zo goed ooh, bij elkaar. En ik weet niet wat ik doe. Doe. Hoe zijn we hier beland? Hoe, hoe? En ik dacht. Planetje gejakt Toen jij me buiten wilde sluiten Had ik mijn koffer al verpakt Je kent me net niet goed genoeg Toen jij het wiel uit wilde vinden Zat ik al lachend op de fiets Een nieuw leven te genoeg. Kijk me naar Ik ga, ik ga jouw toekomst achterna. Geven. Kijk me naar, maar ik ga, hoe ik in jouw toekomst sta En leer van mij hoe je dat het beste doet Na een week checkte ik voor het eerst mijn telefoon Maar die deed het nog gewoon Ik had geen mail of sms van jou te zien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 En ik niet dat ik nu nog terug kan keren. Kijk me naar, ik ga naar, hoe ik in jouw toekomst sta. En hoe die van ons maar verdwenen.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 dan dat het nooit voorbij zal gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek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 Luister dan steeds aan ZFM Zandvoort met de allermooiste luisterliedjes. Nederlandstalige liedjes. Ingezonden door alle luisteraars van ZFM Zandvoort. En ik met name de Stop met Rokers pagina. Waar de zeelieden. Van Facebook. Tot een nachtmerrie schallen over oud Amsterdam. In de stad Amsterdam. Waar de zeelieden dronken. En als een wimpel zo lang in de dokken gaan ronk. In de stad Amsterdam, waar de zeeman verzuipt. Vol van bier en van gram, als de morgen ontluikt. In de stad Amsterdam, waar de zeeman ontwaakt.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 Daarmee doen ze hun maal En na dat maal staan ze op om hun broek dicht te knopen En dan gaan ze weer lopen en het boert in hun krop In de stad Amsterdam waar de zeelui gaan zwieren En de meiden versieren buik aan buik lekker klam. En ze draaien hun vals als een vent de zon Op de klankdeur en vals van hun accordeon En ze rood als een kreeft happen zij naar de lucht Als opeens met een zucht muziek het begeeft En met een air van gewicht voeren zij dan met spijt hier een mokers, de meid weer terug naar het licht In de stad Amsterdam, waar de zeelui gaan zuipen En maar zuipen en zuipen, en dan nog een keer zuip zuipen Op het geluk van een oer van de Wallen, of een Hamburgse hoer. Nou ja, van een goed stuk van een slet die zichzelf naar haar deugd heeft geschonken voor de gulden nog wel. En als zij ze goed dronken met een pankele lijve Lozen zij dan hun drank Pissers was ik jank op de ontrouw der wijd. In de stad Amsterdam, in de stad Amsterdam ja, in de stad Amsterdam, Acta en <laughs> ja, de Munnik. Ja, dat taaltje, dat versta ik niet hoor. Dat, uh, nee, ik, uh, waar ik vandaan kom praten wij namelijk niet zo. Nee. <laughs> nee, goed, maakt er niet zoveel uit. Hey, ik heb het volgende nummer um, om die zo direct hier achteraan te plakken. Dat is een beetje, een beetje raar is, dat, uh, dat wil ik ook niet. Uh, ik heb een heleboel aanvragen gehad voor dit nummer. En uh, het is allemaal om persoonlijke redenen. En uh, ik hoef die reden allemaal niet eens uit te leggen. Want als je naar nou het nummer hoort, als je naar de tekst luistert, dan, uh, dan zegt het al genoeg. Ik persoonlijk heb er ook altijd uh, een beetje moeite mee. Maar ja, goed, als ik het nummer één keer hoor, dan, uh, ja, dan gaat het wel eventjes terug. Naar toen, zeg maar. Goed, je luistert het steeds naar ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Tot 12 uur, de mooiste liedjes.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 Bos, Ik geloof dat ik er een heleboel mensen plezier mee heb gedaan. Hij was negen keer aangevraagd. En deze zes keer. Kwart over zeven op zondagmorgen. Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt: Ben je al wakker?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 We samen op het strand, haar eindje in. voor de dat, uh, dat hebben we een paar keer aangevraagd en dan draai ik het natuurlijk. Gelukkig voor het volgende nummer. Lange einde, heel gezellig. Ja, dit verzoekje kwam, dat kan ik wel zeggen, uit Sint Oederode. Hartstikke bedankt. Mooi nummer, schitterend. Het is wat later op de avond, dus ik heb de muziek een beetje aangepast. Met jou ben ik verloren, zeg me waar je bent. Ik heb je echt zoveel te geven. Als jij mij beter kent, geef mij een kans, ik heb je nodig. Het blijft een feit, je hebt gelijk, ik was weer weinig, ach, te weinig tijd. Je bent verliefd, maar niet op mij, oh dat duurt nu al zo lang. Zeg me, ga ik jou verliezen, ik ben zo bang. Ik wil vechten, wil alles doen voor jou. Geef me toch een kans, mijn liefste, omdat ik van je hou. Ik wil van jou geen mooie woorden, maar wel het kloppen van je hart. Heb ik bijvoorbeeld al verloren, met zo'n slechte staat. Mag ik jou nog één ding vragen, of is het echt te laat? Geef mij een kans, mijn liefste, voordat je gaat. Heb je echt van mij gehouden, of deed je maar alsof? Heb je mij niet goed begrepen, was ik soms te groot? Ik heb zo weinig tijd gekregen, het tijdje met jou. Geef mij een kans om te bewijzen, hoe ver ik van je hou.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 Het zonlicht breekt en de tijd ademt traag, want de tijd die slaapt in de armen van de baai waar die zuidoos waait. En ik volg mijn schaduw langs een eindeloos strand tot de zon ondergaat in het binnenland. In wit zand.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 en de tijd ademt traag... Want de tijd die slaapt... In de armen van die baai... Waar die zuidhoos... Baai. Ja, Witzand van Stef Bos. Ja, dat is een nummer. Dat mag niet ontbreken, vind ik. In, uh, in de allermooiste liedjes. Tot twaalf uur. Amsterdam voort. Jouw radiostation... Met uitsluitend Nederlands op jouw antenne. Alhoewel, een beetje gamelang. Dit is Roma Saya. Zo, ik vond het een van de betere nummers. Maar goed, dat is persoonlijk. Word wakker, schat. Ja. Angst is vast mijn deel. Mm. Wat is dromen? Is het hopen, streven, willen weten of vergeten te leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen nemen en geven? Is het goed, is het schadelijk, verraderlijk of jouw om het even? Of het een teken is of het kan geen betekenis?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 is het hopen, streven, willen weten, of vergeten te leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen leven en het leven? Is het goed, is het schadelijk, verraderlijk op jou het leven? Of het een teken is of van geen beteken? Of eigenlijk de 4 J's van die zangeres, ja, Ik weet niet wie het is, misschien weten jullie het. Jullie hebben sloten zelfs aangevraagd. Het loopt wel weer tegen de klok van 11 uur. Nog een uurtje te gaan, vrienden. De snelweg Utrecht, Amsterdam, rijd ik op bij vinkenveen.